Avond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Blije gezichten en opluchting in Zweden vandaag dat land mag officieel lid worden van de NAVO, omdat Hongarije zijn bezwaren ertegen heeft laten vallen. En Door lid te worden zet Zweden een hele grote stap, vertelt correspondent Rolien Kreton. Het betekent voor Zweden het einde van 200 jaar neutraliteit. En het NAVO-lidmaatschap was voor Zweden ook minder vanzelfsprekend, kun je zeggen, dan voor Finland. Na de Russische invasie van Oekraïne trokken de Finnen razendsnel de conclusie we moeten lid van de NAVO worden. Dat komt omdat ...dat Finland ja, een grens van ruim 1300 kilometer heeft met Rusland. Ja, en voor de Zweden was dat minder voor de hand liggend. Zweden kan nu onder meer gebruikt worden om snel materiaal van het westen van Scandinavië... ...naar het oosten te krijgen, naar de Russische grens dus. Wetenschappers hebben voor het eerst vogelgriep vastgesteld op Antarctica. Het virus is gevonden bij kleine jagers, dat is een soort vogelsoort. Die dode vogels lagen in de buurt van een Argentijns onderzoekstation... Het dodelijke virus werd door experts al op Antarctica verwacht. Afgelopen jaar raaste de vogelgriep door Zuid-Amerika. En ecologen vrezen nu dat de vogelgriep zal overspringen op pingwins... en voor massa sterfte zal zorgen. En problemen op begraafplaatsen in Brabant. Door de vele regen van de afgelopen tijd wordt het zand rondom de graven weggespoeld... en ontstaan er kieren, gaten en zelfs verzakkingen. In Hezen in Brabant is daarom al een begraafplaats bijna twee maanden dicht... Deze beheerder van een andere begraafplaats zit met zijn laarzen centimeters diep in de modder. Dat zie je op dit moment. De regen valt uh, flink neer. Dat de grond zodanig verzadigd is geraakt dat er uh, gaten begonnen te komen. Je krijgt eigenlijk drijfzand en op die plekken uh, waar je drijfzand krijgt, krijgt uh, het zand de neiging om naar binnen te gaan. Je kijkt hier echt gewoon erin hè? Je kijkt er echt helemaal in ja. Wij willen graag dat, dat die doden dat die hier netjes liggen, netjes begraven liggen. Heb ik nog wat weer voor je? Nou, vanavond heeft deze man even vrij. Want het is op de meeste plekken is het droog nu. Aan het eind van de nacht kan het lokaal een graadje gaan vriezen. Morgenochtend begint met kans op mist. Maar later is het meer zon en wordt het een graad of acht. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM! ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Edward, daar komt hij! Harry, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Heel leuk dat je nog steeds luistert. Welkom bij het tweede uur van ja, dat Play komt. It Out Loud. Underground met Ben van Rode en Marcel van Kuik. Ja. Uh, je luistert naar Destroyer666. Heb je het eerste uur niet geluisterd, zoals Edward, dan heb je het hele interview met uh, Lars gemist. Ja maar joh. <lacht> en dat, uh, dat ging allemaal heel goed en dat was allemaal heel leuk. Heel en, leuk gesprek. Dus, uh, ja, ja. Je, een, waar je vroeger... Daar staat te kijken, die mag je dan gewoon interviewen. En hij vond het ook helemaal te gek. Ik ja. kreeg nog een berichtje van hem. Nou, top. Helemaal leuk, helemaal leuk. Who's en next? Who's next? Ja, precies. Inderdaad. Wil je eigenlijk interviewen? Ja. Wel dan. Uh, Meld idee. je dan aan bij Marta van Kuiken of Ben van Rode. Ja. En dan wie je je weet je allemaal. En we contact met je vragen. Ja, precies. Gaan we je aan de tand voelen? Als een waarom uh, zit er een slot op een uh, 24-uurswinkel? Dat is ja, vragen. Precies. Het is tijd voor de nummer 13. En Mocht je altijd luisteren, dan weet je dat dat voor mij dan speciaal nummer is. De klassieker. Ja, zoiets. De klassieker. Die iedereen... Nou, iedereen. Niet iedereen. Nou ja, eigenlijk iedereen moet kennen. Zou moeten hebben kunnen kennen. Precies. Ik ken hem niet. Je kent hem niet? Ja, ik ken Boersum wel, maar ik ken hem maar niet. Oh shit, heb ik het nou verklapt? Bedorie. En door. We gaan luisteren naar... Een nummer van Brussum, Bursum, Brussum. En hij heet Jezus Dood. Oké, okay, Jezus is dood. Ja, hij zegt het. Ja, oké. Okay. Ja, ja dat klopt wel. Nou, daar gaat ie. Ja, Jezus. Prazer pelt. Rotten Casket, Pestillant, Boltrower, waar kennen we Martin van Drunen niet van? Uh, in ieder geval wel van de vorige band, heel of Bullet, oftewel Kogelregen genaamd, met het nummer Stalingrad. Uh, ze hebben drie albums uitgebracht en daar is het helaas bij gebleven, maar nu is hij lekker bezig met Rotten Casket. Uh, gaan we gaan een lekker verzoekje draaien, uit, uh, weer uit Costa Rica. Hello sir, thanks for listening. Here is your offermot En uh, offermot is... Ja. Uh, yeah, betekent eigenlijk uh, in oud zweeds Letterlijk vertaald arrogantie. Uh, de, de, de oprichter van de band. Heb uh, best vaak vastgezeten. Voor allerlei delicten. Heb zelfs vanuit de gevangenis. allemaal nummers geschreven. En dit is een van de... Van de ouderen. 1998. Hier is... Uh, hoe heet die ook alweer? Wow. Change to redemption <laughs> Je hoorde Entroont met het nummer Scheldenland. Als je nou denkt dat het alleen maar over duivels en enge dingen is. Dit is eigenlijk Skelderland. Als je over de E19 rijdt, kom je Skelderland tegen. Het is gewoon een provincie ergens in, in België. Daar schreeuwen deze heren over. Tenminste, dat was Sabaton. Die zit helaas niet meer bij de band. Entroont is nu... Uh, geen idee, ik volg ze niet meer eigenlijk. Alleen het, het beginwerk van ze um, Ook zoiets En Sleeft gaan we nu naar luisteren En ja Het, het laatste werk van En ja, Ik hou er niet zo van eigenlijk Dus we gaan niet iets van de laatste albums draaien Maar een van de Voor mij het laatste Goede album was Bladhem En hier is het nummer Minus Ja het is in het Noors Wauw Oh ja Auchtil minus. de band Azazel. De Finse band Azazel met het nummer Incubus Rising Again. Mocht je op Spotify gaan zoeken. Er staan, nou, ik denk een stuk of vijf, zes bandsartiesten die Azazel heet. Dus uh, kies de goede uit, anders krijg je hele andere muziek. En mocht je deze band boeken voor een festival, boek ze dan als een van de eerste. Want als ze de laatste spelen, zijn ze meestal te bezopen om te spelen. Je kent misschien wel het hele bekende... YouTube-filmpje waar de zanger... al oh, half op de grond en... gaat gewoon een keer kijken. Als je een zezel indrukt, dan... doet. Uh, kom je er wel. Uh, Graf Witner, Zweedse band. Heeft in elf jaar, maar niets is... negen albums uitgebracht. En ja, je moet eruit één kiezen. En dus dat hebben we gedaan. En daar komt het nummer... Uh, Birth of Uncreation van... Je hoorde Graf Fietnir. Fietnir. Met het nummer Birth of Uncreation. Het album komt uit uh, 2022. En dan denk ik van... nou, dan duurt het wel even voordat de album komt. Nee, juni 2023 is er alweer een nieuw album van de band uitgekomen. En die gaan maar door, gaan maar door, gaan maar door. Maar ze hebben ook helemaal geen sideprojecten, helemaal niks. Dus ze kunnen zich echt volledig concentreren op hun eigen werk. Uhm. Mocht je nog naar een uh, leuk concert willen binnenkort... dan heb uh, Marcel hier een uh, leuke lijst voor je met de concertagenda. Nou ja, een klein lijstje maar hoor. Klein, oh, een klein lijstje. De Play It Loud Concertagenda. Nou, ik heb namelijk een, een festivaletje georganiseerd. Namelijk om zijn 40 ste verjaardag te vieren... wilde Marcel een feestje geven... Nou, niet ik hoor. Ik ben al lang uh, de veertig gepasseerd. Maar uh, Marcel houdt wel van een concert op zijn tijd. Daarom ontstond het idee om een feestje te combineren met een concert van een aantal bands. De bands reageerden ook enthousiast op het idee om te komen spelen op het feestje. Zo is het uiteindelijk zover gekomen dat op vrijdag 1 maart, de exacte dag dat Marcel dus uh, 40 jaar aantikt, er vier bands komen spelen in het poppodium van C. Punt in Hoofddorp. Het wordt een gezellige avond met uiteenlopende bands... uit het progressieve metal- en rockgenre. Dit zullen Rampage, Inc. en Tiberius zijn... beide progressieve metalbands afkomstig uit Schotland... en de twee Nederlandse progressieve rockbands... Golden Caves en Dreamwalkers, Inc. Kaartjes zijn slechts 5 euro. Dus wil je bij Marsa's verjaardag zijn... dat zal hij ontzettend leuk vinden. Deuren openen om 7 uur en de aanvang is half acht. En dat was het eigenlijk weer voor deze week. Ja, sneller dan verwacht... Je zei kort lijstje. Ja, het is, is inderdaad een kort lijstje. Ja, er lijstje. was maar één concert deze week. Uh, Doe hem nog een In knij. de buurt. <laughs> Sorry. <laughs> ja, dat, dat, dat kan gebeuren. Ook. Ja, het is niet zoveel. Volgende week hopelijk weer wat meer concerten. Maar uh, deze week is alleen dit uh, in de omgeving. Patronaat had niks. Ik was met deze herrie. Ik was vorige week nog naar een akoestisch concert Ja, je week. vertelde het. Ja. Ja. Live of Egani. Live of Egani. was ja. erg leuk. Erg, uh, ja, intiem. Ja. ja hoe niet hoe dat we intiem zijn geweest, maar het was gewoon, zo noem je dat... Ja. En uh, ja, dat was erg leuk. Prijzig kaartje, maar ja, dat, ze doen het niet vaak. Dus ik denk, ik moet er gewoon heen. Daar moet je bij zijn. Je kan ook nog een meet and greet doen. Maar ik denk, ja, dat gaat een beetje ver. Nou, wel rijk, maar niet zo rijk. Nee. En, uh, maar dat was hartstikke leuk. Ja. En, uh, jammer dat wist, had ik het uh, misschien ook nog wel leuk gevonden, eerlijk gezegd. Ik, ik wist helemaal niet van uh, het concert af eigenlijk. Niet? Nee. Nee. Oh, ik heb oh, niks over gehoord. Je hebt je eigen concertagenda. Dan ja. Wist uh, jij er niet vanaf? Nee, ja, stom. Er ja, ik dan doe dan de concertagenda dan? voor deze regio. En dit was oh, ja. Oh, ja, Amsterdam. Dat was het Amsterdam. Ja, ja. Redelijk Stop. de regio. Ja. Maar het was wel uitverkocht dan of zo? Het was niet uitverkocht. Oh, nee. Nou, ja, dan maar het was. Ja, de kaart is het mij onschoten? 85, euro. 85. Okay. Daar ja. heb ik een kaartje voor die van gekocht. Ja, precies. Ja, aan. Jezus. Maar we kregen een documentaire te zien. Er waren vragen antwoord. Nou, had ik geen vragen, want ik geen idee. Nee, <laughs> maar je had wel vragen je voor je. Heb je <laughs> ja, het interview gemist van het eerste uur? Ik kan het terugluisteren. Het is allemaal terug te beluisteren. Ja. Waar kan je terugluisteren? Nou, dan moet je even naar de website van Zandvoort.nl gaan en dan naar uh, ja, uitzending gemist en dan even in het archief duiken. En dan staan alle programma's... Uh, ja geüpload daar op die website. En dan moet je even kijken, ja, tot uh, deze... de 26e erop staat. Deze uh, moet, je nog, moet je nog even mee wachten. Het uh, ja, dus is tegenwoordig wel wat sneller dat het online staat. Moet hmm. ik er even bij vermelden, Dus het kan zijn dat het over een week anderhalf al wel online staat. Maar uh, ah. uh, daar ga ik zelf niet over. Dat uh, wordt gedaan door iemand hier van het ZFM. Dus uh, we wachten het gewoon rustig af. Maar ja, dan rood. valt het terug, uh, terug te beluisteren. Ik, ik vond het weer een, uh, een superleuke uitzending. Ja, ik heb je genoten. Uh, het was... Uh, ja, leuk. Dan gaan we nog leuk. Afsluiten met en we een gaan nog afsluiten naam. met een hele toepasselijke naam. Want dat is de uh, afsluit. wat ja. gewoon afsluiting betekent. Nou, kijk, nou beter kunnen we niet eindigen. Precies. Ik uh, bedank uh, iedereen voor het luisteren. Ben, jij weer bedankt ja. voor jouw uh, input voor deze maand. Ja, bedankt aan Lars ook nog voor het interview dat hij wilde, wilde doen. Ja. En jij bedankt. En luisteraar bedankt. En ik bedank mezelf ook nog even. Ja, doe dat. Vriendin bedankt. Ja. Hi, Iedereen bedankt. En uh, nou, tot volgende week wat mij betreft. En tot uh, volgende maand wat Ben betreft. Juist. Yes. Fijne avond. En Fijne avond. Tot dan. Hoi. Stay metal.